Zeven uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de jongerenorganisatie organisatie van de SPD... zich uitgesproken tegen het concept-regeerakkoord. De top van de Sociaaldemocraten heeft dat akkoord gesloten... met het CDU-CSU van bondskanselier Merkel. De jonge SPD'ers vinden dat de onderhandelaars... hun poot stijf hadden moeten houden... in de kwestie van belastingverhoging voor de hogere inkomens. Ook willen de jonge SPD'ers een ruimere studiefinanciering... en een soepeler vluchtelingenbeleid. Frankrijk stuurt meer militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Tot nu toe werd een aantal genoemd van 1200... maar president Hollande zegt dat er vanavond 1600 militairen zullen zijn. Ze blijven in de Centraal-Afrikaanse Republiek zolang dat nodig is, zei Hollande. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben duizenden mensen... een veilig heenkomen gezocht op het vliegveld van de hoofdstad Bangui. Bij gevechten tussen moslimrebellen en christelijke milities... zijn volgens het Rode Kruis zeker 300 doden gevallen. De familie van Nelson Mandela heeft voor het eerst sinds zijn overlijden een verklaring uitgegeven. Een woordvoerder zegt dat de familie zijn steunpilaar heeft verloren en een liefhebbend familielid. Volgens de verklaring maakte Mandela altijd tijd voor hen. De familie zegt overrompeld te zijn door alle blijken van medeleven. Het laat zien dat hij niet alleen een inwoner van Zuid-Afrika was, maar ook een wereldburger. Daarnaast bedankte de familie iedereen voor de steun die ze heeft ervaren na het overlijden van Mandela. De Japanse walvisvloot is onder begeleiding van patrouilleschepen uitgevaren. De schepen zijn op weg naar Antarctica. Uit angst voor protesten van dierenbeschermers, zoals Sea Shepherd, werd het vertrek tot het laatste moment geheim gehouden. Officieel worden de walvissen gevangen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar het is een publiek geheim dat een deel van de dieren in Japanse restaurants terechtkomt als een delicatesse. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht al de temperatuur tot een graad of vijf. Morgen een grijze dag, in het noorden nog wat motregen. Het waait overal stevig, temperatuur overdag 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Burger King. De nieuwe x Met 175 gram flame-grilled beef. Een extra stevige burger met een extra big bite.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. We hebben een vol Eredivisie-programma vanavond. Vier wedstrijden en eigenlijk allemaal toppers. Te beginnen met Ajax-Nak in de arena. Rachna Niemeijer. Dat klopt. Ajax is de nummer twee van de Eredivisie. En Nak is de nummer elf verschil op de ranglijst. Het is negen punten in Amsterdam's voordeelstand... In de Arena nog 0-0, ondanks een uh, rits aan met name mogelijkheden voor Ajax... Met Sarpong, Fischer, Serrero, Moisander, hoesten En gaan zomaar door. Maar de kans is niet benut. En dus een gelijkspel zonder goals. Hier in Amsterdam. Straks nog twee ploegen uit de top. Nummer 6 tegen nummer 3, AZ tegen Twente. En om kwart vraagt ook RKC Cambuur. dan hebben we het over onderin. En uh, vervolgens is de koploper Vitesse nog op bezoek. In de late wedstrijd in Eindhoven bij PSV. En PSV is toch nummer 1 van het rechterrijtje dan. En we hebben ook straks nog handbal Nederland tegen de Dominicaanse. Het is zaterdagavond langs de lijnen, is er tot 11 uur met sport en af en toe een beetje muziek. Simple minds met don't you forget about me. Ajax Nak nog steeds 0-0, erachter me niet mee. Ja, tempo is wat te laag bij Ajax na 20 minuten. En uh, Balverlies nu bovendien als uh, Schöne niet bij de bal kan. Rechts in de aanval bij de Amsterdammers. En... Ja, Nak kan eigenlijk ook niet zoveel. De oplettende luisteraar hoorde zojuist in mijn opsomming van van Namen. Die van Sarpong voorbij komen. Die speelde ooit inderdaad bij Ajax, maar tegenwoordig bij Nak. En Nak binnen twee minuten met een grote kans. Die had erin gemogen, maar zijn voorzet was zwak in de richting van Leurling. Ajax via de rechterkant nu met Van Rijn. Geeft de bal voor Fischer achterin. Aanname schieten dan, zou je denken. Maar waarom duurt het allemaal zo lang? Waarom duurt het al weken, maanden lang zo... Lang bij Fischer. Want hij wacht te lang. En dan zit de defensie van tussen Zo'n beetje bij de verre paal. De bal komt vanaf de rechterkant. En de rover kan zijn been uitsteken. Had ook al eerder in deze wedstrijd van de of 15. Gewoon het een keer kunnen proberen. Maar de Deen van Ajax blijft voorlopig staan op drie treffers. Wel de vierde corner voor Ajax. Omdat dus de rover die bal zojuist na 21 minuten als laatste aanraakt. bal komt van Schöne. En wordt in één keer gepakt door Ten rouwelaar, de doelman van Van Nak. Maar Nak had hier zomaar brutaal de voorsprong kunnen pakken. Het is ook wat te tam allemaal in de arena. De sfeer en zo, het tempo aan de lage kant. Maar Ajax is wel degelijk de bovenliggende partij, zo is het ook. Nu bijvoorbeeld aan de linkerkant, een meter of 15 voor de middenlijn. Met de Zuid-Afrikaanse Rero gaat terug naar Sillers. Sillers geeft mee naar Veldman, dan vervolgens aan de rechterkant... Van Rijn, die al lang en breed de middenlijn is overgegaan. Bal naar Hoesen, dat is de bedoeling. Maar Kwakman heeft dat doorzien. En zo is uh, nak voor even uit de problemen. Mooi Sander terug in het elftal bij Ajax. Nemen we dat ook meteen maar even mee. En Veldman uh, daarnaast hem. Um, Denswil zit op de bank. Duarte geblesseerd. En Lijon is uh, sinds kort weer fit speelt. linksback. Wat als consequentie heeft dat Danny Blind... Deli Blind uh, gewoon weer op het middenveld speelt uh, bij Ajax. Als we inmiddels halverwege de eerste helft zitten in de Amsterdam Arena. Met heel veel balbezit voor Ajax. Met mooi Sander naar de as van het veld waar blind staat. Een meter of twintig over de middenlijn Dan de kaats van Fischer in de richting van Hoessen. Nog altijd Ajax op de linkervleugel. En Hoessen heeft de bal nu voor zich met Drosten in zijn buurt. Die raakt de bal aan als de voorzet komt. En zo is Nak de bal eventjes kwijt nu. Want hij is over de zijlijn gegaan. Mackely. De scheidsrechter vorige week bij Feyenoord PSV zo veel bekritiseerd. Of toch in ieder geval veel besproken heeft gezegd dat de Nak mag gooien. Dat mag Nak na 22,5 minuut. Bij de 0-0 stand in Amsterdam. Blurred lines van Robin Thicke is dat. We gaan nog een keer naar Ajax-Nak. Uh, Ajax in een te laag tempo. Nog steeds, Ragnar? Ja, er komen nu ook echte slordigheden bij de 0-0 stand na 25 minuten. Misschien zitten de spelers van Ajax wel bij AC Milan Ajax volgende week. Woensdag natuurlijk. Winnen in Milaan betekent verder gaan in de Champions League. En, uh, dat zou toch wat zijn, maar voorlopig moet Nak opzij worden gezet. En gaat dat toch wat minder de laatste minuten? Nak nu ook met het balbezit voor de rover. Meter of twee over de middenlijn speelt de bal wel naar voren toe in de richting van Hadouir. Maar die kan hem niet controleren. En zomaar ga hij ook dan toch halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld weer gaan, gaan gooien. Bij Nak Lurling in de basis. Pericia in de basis omdat Verbeek en Poupon niet fit zijn. Met name het spelen van Lurling die nu de tackle inzet. Op Serero ter hoogte van de middenlijn zijn spelen enigszins verrassend. Een aantal mensen vechten om een been en Hoesen gaat ermee heen. Inmiddels in de as van het veld. Ajax met Van Rijn rechterkant en dat houdt dan het midden tussen de schot en een voorzet. Klaassen in balbezit. Nog weinig gezien. Fischer voor de goal en dan gaat die bal toch naast het Amsterdamse of naast het Breeddaanse doel. Ook nog omdat de rover zich tegenaan bemoeit. En de keeper van NAC, Ten komt daar niet in actie. ziet het allemaal vlak voor zijn neus gebeuren. Je denk nog een keer, waarom niet gewoon schieten in plaats van steeds maar de bal breed? Het wordt allemaal ingeleid door dat eigenlijk mislukte schot van Van Rijn. En Klaassen dan op het laatste moment nog gestuit. Toch een van de revelaties van de laatste periode bij Ajax. Maar nog in deze wedstrijd niet veel van hem, de middenvelden van Ajax, gezien. En af en toe begint het publiek wat te fluiten als Ter wat lang doet. Over het nemen van een keeperstrap. Dat was nu ook het geval. Maar de bal is inmiddels weer in het spel. Met Perica. Met meter of 5, 6 over de middenlijn. Een aantal mensen van Ajax eromheen. Bijvoorbeeld ook Joel Veldman. En dus is Ajax weg nu. Met mooi Fischer. Steekt de middenlijn over. Op snelheid Deen met de bal in de voeten. Serrero probeert zich vrij te lopen. Dan de kaats gezien. En Fischer vervolgens opnieuw. Met ja, een steekpaas. De bedoeling was Lasse Schöne, zijn landgenoot. Maar dat wordt doorzien door, door Nak. Dat behouden ze dat ene moment na het begin van de wedstrijd. Zo kort na drie minuten. Voor de rest niets heeft laten zien in de, goal, in de buurt van de goal van Sillessen. Misschien dat dat nu gaat veranderen. Nee, de bal wordt hard naar voren geschoten door Van der Weg. En Ajax mag de ingooi nemen halverwege de eigen helft. Ajax vorige week die dikke overwinning. Uh, zonder problemen bij Ado. Terwijl Sillessen nu de bal te zacht speelt in de richting van de Blind terug moet op Sillessen die er dan vervolgens maar een hijs aangeeft. En Klaassen krijgt de bal ter hoogte van de middenlijn dan nog bij uh, Hoesen. Klaassen, de loopactie is uh, goed bij Ajax van Serero, uh, Toch uh, de overname van NAC met Leurling. Zo gaat het uh, tempo wat uh, omhoog. En zouden er misschien eens ergens uh, gaatjes kunnen gaan vallen... In een van de twee defensies van Ajax of van NAC. NAC vorige week de voorsprong tegen Groningen weggegeven. Daarvoor een dikke nederlaag bij Twente. Maar wel weer een overwinning gezien op PSV nog niet zo lang geleden. Dus toch een klein beetje uitkijken voor Ajax. Zeker als nu de rover weg is op de rechtervleugel. En die de kaats maakt met Hadou hier. De rover komt een heel end in de buurt van de achterlijn van Ajax. En dan Lijon die verdedigt, want hij is de linksback en een hoekschop voor Nac Breda. Dat is de tweede in deze wedstrijd. De eerste ontstond bij die kans die er was voor Lurling. Toen Sarpong de bal dus wat aan de late kant gaf richting Verde paal Ook toen kwam het gevaar vanuit Breda vanaf de rechterkant. En eens kijken nu wat de bezoekers kunnen met Hadouir. Hadouir, een moeizaam seizoen tot nu toe. Veel blessures moeten toch eens gaan laten zien komt de lucht in. Dan weten ze voor de goal wat de bedoeling is. Bal richting de penalty stip. En dan gaan er een aantal de lucht in. Onder wie Perica. Maar iedereen gaat er ook onder door En mooi sander als Ajax weg wil wordt aangetikt met de arm even door Kwakman. En die krijgt geel. Dat levert voorlopig geen vervelende gevolgen op. Kan die hebben. Maar Kwakman staat in ieder geval op een gele kaart. En dat allemaal na precies een half uur spelen in de Amsterdam Arena. ...waar het 0-0 is bij Ajax Nak. En dan even kijken wat er in het buitenland gebeurde. Dus Manchester United verloor van Newcastle United 0-1... Liverpool versloeg West Ham United in Engeland 4-1. Stoke City won van Chelsea 3-2. De winnende goal van Stoke kwam van Azaidi in de laatste minuut. Southampton, Manchester City 1-1. West Bromwich, Albion, Norwich City 0-2 met één goal van FAIR... En Crystal Palace versloeg Cardiff City met 2-0. Het is uh, nog geen rust, maar uh, dik, dicht tegen de rust aan... bij Sunderland tegen Tottenham Hotspur. En het is daar 1-1... En dat betekent dat de stand in uh, Engeland is... Arsenal aan kop, 34 uit 14... gevolgd door Liverpool en Chelsea. Die hebben er 30, maar dan uit 15. En Manchester City heeft er 29 uit 15. Dan in Duitsland... verder Bremen tegen Bayern München 0-7. Borussia Mönchengladbach, Schalke 0-4 2 1 Stuttgart, Hannover 96-4-2. Hamburger SV, Augsburg 0-1. En Eindracht Frankfurt, Hoffenheim 1-2. Uh, om half zeven begonnen, Borussia Dortmund tegen Bayer Leverkusen. Het is daar rust en de ruststand is 0-1. Leverkusen dus op voorsprong. Bayer München met 41 uit 15 aan kop. Gevolgd door Leverkusen, 34 uit 14. Dan Borussia Dortmund, 31 uit 14. En München Gladbach 31 uit 15. We gaan naar het handbal. Nederland speelt tegen de Dominicaanse Republiek. Het is het wereldkampioenschap. Het is een pool van zes. En dit is de eerste wedstrijd voor Oranje. En die moet worden gewonnen, Richard van der Malen. Ja, het is eigenlijk een soort opwarmetje. Tenminste, zo is de verwachting. Twee minuten is deze wedstrijd oud voor nagenoeg lege tribunes in Belgrado. Dat moet tijdens een EK en WK vaak nog wat op gang komen. Er kunnen dus nog wel wat mensen bij. Natuurlijk wel een plukje zoals altijd als Nederland speelt. Een plukje met Nederlandse fans hoog op de tribunes hier in een vrij mooie hal. Capaciteit toch zo'n 6.000, 7.000 toeschouwers. Die kunnen hier wel naar binnen. En de wedstrijd 2,5 minuten geleden in gang gezet door twee scheidsrechters het staat 1-0 in het voordeel van Nederland. Het doelpunt van Lynn Knippenborg. En de verwachting is eigenlijk wel een beetje dat Nederland deze wedstrijd ruim gaat winnen. Ik gok toch zeker wel een verschil. 15 doelpunten, dat moet er wel in zitten tegen de Dominicaanse Republiek. Een handbaldwerg. Dat derde werd op de Pan-Amerikaanse kampioenschappen. Daar uh, Nipt won van Argentinië. En vervolgens uh, verloor van uh, Paraguay. En zo als derde eindigde. En op de 45ste plaats staat op de Wereld Daar gaat Lynn Knippenborg weer namens Nederland. En de tweede goal na drie minuten zit er in. Tweemaal Lynn Knippenborg die er voor het eerst bij is. Dit uh, of uh, bij Nederland. Het Nederlands team moet ik zeggen. Het is haar eerste grote toernooi. Ja inderdaad vier landen gaan door naar de volgende ronde en het is van groot belang natuurlijk dat Nederland daarbij zit om vervolgens in de achtste finales misschien wel te pieken tegen een ander land uit een andere pool. Als Nederland daarin slaagt de achtste finales te overleven dan krijgt het de A-status van NOC NSF weer terug. Het is sowieso een team dat barst van de ambitie. Een jonge ploeg ook. Gemiddelde leeftijd 23 jaar en ze we willen echt iets bereiken, dit toernooi. Even kijken op de klok. Bijna vier minuten zijn er gespeeld. En Nederland leidt dus met 2-0 in deze eerste wedstrijd... in het toernooi tegen de Dominicaanse Republiek. Ajax doet het rustig aan en wil dat ook... in verband met Europees voetbal later in de week. Maar ja, gescoord moet er wel worden, maar. Dat lijkt me vrij elementair vanavond. 12 minuten voor de pauze. Komt hij aan voor Ajax met Klaassen. Jawel. Binnenkant van de voetafstand. tot het doel is een meter of uh, wat zal het zijn. 12-13. En dan gaat hij in uh, de benedenhoek. En is Terrouwelaar toch geklopt. 1-0 voor Ajax. Na precies 33,5 minuut voetballen. In de Amsterdam Arena. En dan gaat het nog eigenlijk heel eenvoudig. Het paasje wat denk ik is van Schöne. En dan eigenlijk de bal zo ineens verlengd. Goed gedaan door Klaassen. Nog niet heel groots in de wedstrijd. Maar dit doet hij goed. De hoek ligt open en Nak staat achter. Terwijl Nak juist in een fase zat. Dat de ploeg een heel klein beetje uit de schuld begon te kruipen. Met Hadou hier zojuist nog. Met een goede actie. Zet de drie man van Ajax te kijken op het middenveld. Een opening. Een voorzet. Niet echt een kans vervolgens. Maar toch. Maar ziet daar Ajax aan de leiding op 1-0 en voorlopig geen blessures. De voorsprong, iedereen in Amsterdam en Frank de Boer in kluis is voorlopig dik tevreden lijkt me zo. Met een minuut of 11 nog voor de pauze. En Terrouwela met een jagende Serrero. Bal gaat breed naar Trost Opgejaagd meteen Ajax krijgt er nu misschien wel zin in. Maar voorlopig Leurling die oppakt voor de bezoekers. De rover, metertje of 10 voor de middenlijn, rechterkant van het veld. En dan de hulp die komt van Seuntjes. Nou ja, dat is hulp, dat lijkt misschien hulp. Maar Seuntjes krijgt de bal ook niet vooruit. Wel het geluk dat Blind die bal dan als middenvelder als laatste aanraakt. En zo mag Nak via de rover gaan gooien. Overtreding op Piricic aan de hoogte van de middenlijn. De man die al vier keer scoorde als invaller invallen. Net als Zivkovic overigens van Groningen. Duwtje van Moisander Operica. En een vrije trap met hier achter de bal. Als we nog een minuut of tien exact gaan spelen in Amsterdam. Daar is Perica op de kop van het strafschopgebied. Seuntjes misschien. Nee, blind zitvoetbal van de man die vorige week de aanvoerdersband nog droeg. Maar die zit vanavond weer onder arm van Moisander. Bovendien Fischer. De uitbraak van Ajax is uh, ja, behoorlijk van duur, maar uiteindelijk onderbroken op het middenveld. Dat gebeurt door Buis. En er komt ook uh, geel aan zo te zien. Dat heeft uh, Makkelie besloten, is sowieso dit jaar uh, erg uh, van het trekken van kaarten, van het uh, geven van uh, penalties en het uh, vasthouden van Fiesje. Daar gaat het om van de rover. Hij levert dan een uh, tweede gele kaart op voor Nakbreda, dat eerder al via Quakman geel zag. Rechterkant van het veld. Ajax met de inschuivende Veldman van Rijn. De opkomende rechterverdediger. Na Klaassen terug. De combinatie bij Ajax maar wel de verkeerde kant op. Want we gaan richting het strafschopgebied van Amsterdammers. En dat is niet de bedoeling. Met uh, mooi Sander inmiddels in balbezit. De voorsprong voor Ajax. Een hele simpele en dus eigenlijk ook wel goede goal. Gegeven op aangeven van uh, Schöne. Gemaakt door Klaassen. Ajax aan de leiding tegen NAC. Het is uh, 1-0. En west langs de lijn met Ronald Boot. to share give a little bit. Ajax-Nak. Ajax staat voor, dat nog niet mee. 1-0 slotfase van de eerste helft, nog 5,5 minuten. Het is uh, 1-0, Nak met Kwakman en Sarpong, een meter of 10 voor de middencirkel... in de as van het veld. Een opening vervolgens bij Perica. Die staat op de Ajax-helft en wil wel weg met de bal. Maar de weg wordt hem uh, versperd door Joel Veldman. Perica raakt de bal zelf als laatste aan en dan gooit uh, Veldman vanaf... Uh, zeg maar halverwege zijn eigen helft, de bal terug naar Sillessen. Naar Moisander. Het tempo kan nog altijd wel hoger bij de Amsterdammers... want blind, het gaat allemaal heel overzichtelijk en te langzaam. Daar is Serrero, Lijon, terug naar Moisander. Waar ligt de ruimte voor Ajax om te komen in deze wedstrijd? Ajax dat kijkt naar bijvoorbeeld Serrero, maar de bal kan niet komen van Veldman. En dus weer breed, Moisander steekt de middenlijn over... Aan de linkerkant is Lijon meegegaan, Oorspronkelijk natuurlijk een rechterverdediger. maar Omdat het middenveld intact moet blijven van de Boer. Omdat dat zo goed functioneert de laatste tijd. Heeft hij zijn rechterverdediger naar de linksbackpositie gehaald. En voorlopig heeft dat wel een aantal keren tot gevaren geleid. Een keer of twee. Met name dus bij dat eerste moment van Nak. De kans die er was. En daarna hebben we Nak ook niet meer gezien. Voor het doel van Sillissen. Nou, wat kan Serrero in de as van het veld naar Blind. Het is wat breierig nu. Nak is ook wel met heel veel mensen achter de bal terug. Veldman schuift erin. Passeert één mannetje. Dat is Lurling. De tweede is hij dan ook kwijt. Seuntjes, Dan komt hij bijna bij de achterlijn uit. Is daar de tackle van Sapong. Vervolgens de rover. En die heeft geen idee meer wat hij moet als hij nog altijd door Veldman wordt opgejaagd. En dus geeft hij een hoekschop weg aan Ajax de rover. En Ajax met de vijfde corner in deze wedstrijd. Na 41 minuten en 20 seconden in Amsterdam. Het publiek zit er zo bij van Ajax. Wint vanavond wel. Komt allemaal wel goed. Dit zijn allemaal mensen die misschien wel naar Milaan hadden gewild. Maar dat niet hebben kunnen ritselen. De voorzet bij Ajax. En nou, we hier misschien voor Nak dan. Ja, die trapt de bal wel naar voren toe richting de middenlijn. Maar daar staat helemaal niemand in het geel. Want dat is het nu van, van Nak. En wel blind met de overname voor Ajax. Dat overigens geen enkele tegenstander heeft in de heren divisie als Nak. Waar tegen het zo vaak scoorde in het verleden. 140 doelpunten bijna in 46 wedstrijden. Maar van die daderdrang uit het verleden zien we vandaag nog een ietsje te weinig. Maar goed, misschien staat dat mopperen hoor. Ajax staat voor en uh, het zal allemaal wel. Komt vast wel goed vanavond, want Nak straalt niet echt uit dat het uh, er zin in heeft. Drie minuten voor de pauze. ajax Nak is 1-0. Als we het toch over veel scoren hebben, laten we eens kijken bij Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Komt er al wat tekening, Richard? Meer dan 50 doelpunten. Ronald zit er gewoon in vanavond in deze openingswedstrijd van het WK voor Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. 12 minuten op de klok in Belgrado. Het staat 9-3 voor Nederland dat nu ook het balbezit heeft. Nu al veel gaat wisselen. Want alle speelsters die zullen in deze wedstrijd dit makkelijke duel, want dat is het gewoon voor Oranje, zullen speeltijd krijgen. Kelly Dulver speelt bij DOS in Zuidoost-Drenthe. Is nu in de ploeg gekomen. 18 jaar jong pas speelt de bal naar Abbing. Dan gaat het over de linker. En dan is het via van Dort geen doelpunt. Via de kiepster gaat de bal op het dak van het doel. Nederlands dat ingedeeld is in een zware pool. Je zei dat al in het begin van de uitzending. Uh, Afrika's, het Afrikaanse Congo, de Dominicaanse Republiek. Dat zijn de twee zwakke landen in deze pool. Maar Nederland heeft ook geloot tegen vieze wereldkampioen Frankrijk. Tegen Aziatisch kampioen Zuid-Korea. Dat is morgen voor Oranje de tegenstander. En ook Europees kampioen Montenegro zit in de pool. En de eerste vier gaan dus door naar de achtste finales. En ook die wedstrijden zullen hier in Belgrado worden gespeeld. Twee jaar geleden stond Nederland overigens ook op een WK. Toen werd er gespeeld in Brazilië. Maar dat toernooi liep uit op een grote teleurstelling. Het Nederlands team viel daar eigenlijk als uh, ploeg Uiteen in verschillende groepjes. Er waren wat wrijvingen, wat strubbelingen. En er is toen toch best wel behoorlijk wat gebeurd. Er zijn wat maatregelen genomen. Ook door de bondscoach. Maura Visser is bijvoorbeeld daar uit het team gezet. Na dat toernooi kwamen veel jonge speelsters bij. Een aantal speelsters nam ook afscheid. En nu is de gemiddelde leeftijd van dit oranje is 23 jaar en een klein beetje. Je ziet heel veel fouten aan de kant van de Dominicaanse Republiek in deze wedstrijd. Nederland pikt er heel veel balletjes tussenuit. Loopt dan snelle breakouts. Dat is ook een beetje het handelsmerk van dit Nederlands team. Hoog tempo spelen. Veel in de tegenaanval scoren. En dat lukt tot nu toe best heel aardig. Vijf goals hebben we al gezien van Link Knippenborg. Nederland leidt met 9 tegen 3 na bijna 14 minuten. Moet bijna rust zijn in de arena. Racht nog niet meer. Ja, seconde of 40 nog. 1-0 van Ajax. Vrije trap voor, voor nak. Bal ligt op de rand van de cirkel. De middencirkel nog wel op de nakhelft. Gekopt door Perica. Maar dan gaat de vlag omhoog voor, buiten spel en dan uh, gaat het feest niet door daarvoor in bij de ploeg uit Breda. Bij uh, die ploeg overigens niemand in mijn optiek die nou uitstraalt. Wij gaan vanavond uh, Ajax het dus uh, moeilijk maken hier in de arena. Het is allemaal veel te passief en te afwachtend. En dat is eigenlijk wel jammer voor neutrale kijkers vanavond. Blind met de bal van Ajax. Heeft hem gekregen van Mooi Sander, Dan het opendraaien van Serrero. Hoese. De combinatie met Fischer, Punt strafschopgebied. Linkerkant van het veld achterin is Klaassen. Hangen voor 2-0. Ja! Lekkere goal van Klaassen. Die nou eens in één keer schiet. En niet besluit om altijd maar aan te nemen en te kappen. Maar gewoon ineens op de schoen. Half hoog. Keihard rechtdoor. En zo is dat een goede. Een fraaie, mooie 2-0 van Ajax. Dus op slag van rust. Tweede goal van Klaassen. En die voorzet vanaf de flank is ook goed het overzicht bewaard. En Ajax in de extra tijd van de eerste helft op aangeven van Victor Fischer via Klaassen op 2-0. Hard gepegeld, goede goal. Dat lijkt me zo'n beetje ook wel de ruststand in de Amsterdam Arena.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 Ain't caught up in your song, oh yeah. Oh, oh no, you got me. In But I need your sweet, sweet stuff But you got me blindfolded You made me see the light Douwe Bob met Blindsman's Bluff. Laten nou we eens kijken of we al op weg naar de 50 zijn. Richard van der Made, hoe ver? 12, 5 na 18 minuten. Wat dat betreft stokt het toch een beetje bij het Nederlands team. Zojuist wel een fraaie goal van Sanne van Olven. Schitterend vanaf 9 meter in de bovenhoek geschoten. Maar het is toch altijd lastig tegen dit soort wat zwakkere landen... om geconcentreerd te blijven spelen. Om dat hoge tempo vast te houden en goed te blijven staan. Ook in de dekking. Nederland verdedigt op dit moment. De Dominicaanse Republiek valt dus aan. Dan is het uitstappen van Dulver. Wordt er gefloten door de scheidsrechters... en krijgt de Dominicaanse Republiek een vrije worp. Ja, Nederland begon heel goed goed in deze wedstrijd. Nu de laatste 5-6 minuten slechts twee doelpunten gezien. En op dit moment heeft de Dominicaanse Republiek weer de bal. Nederland staat daar met twee man in het middenblok. Dan is er balverlies aan de kant van de Dominicaanse Republiek. En dan zie je vaak dat die snelle tegenaanval van Nederland goed werkt. En dat is in dit geval ook vrij simpel en goed uitgespeeld. Dat wel. Want de combinatie naar Debbie Bond werd prima gespeeld. Debbie Bond maakt het uiteindelijk af. De speelster van het Duitse Leipzig. En zo staat het 13-5 na 19 minuten handbal in Belgrado. Ja, gisteren was de openingswedstrijd met het thuisland Servië. Wedstrijd tegen Japan. Servië won dat duel. Het was overigens vrij moeizaam. Dat werd overigens gespeeld die wedstrijd voor behoorlijk wat meer toeschouwers. Maar de verwachting is toch wel dat gaandeweg het toernooi er meer mensen ook op de poolwedstrijden in deze pool zullen afkomen. Want Zuid-Korea, Frankrijk en Europees kampioen Montenegro dat zijn toch serieuze toplanden. Waar Nederland zich overigens prima mee kan meten. Debbie Bond scoort nu fraai vanuit de rechterhoek. Maakt 14-6. 20 minuten op de klok. Maar Nederland heeft bijvoorbeeld vorige week laten zien in een oefentoernooi in Noorwegen... dat het eraan komt, dat het aanleunt tegen de internationale top, het verloor van Noorwegen. Dat is de Olympisch en wereldkampioen. Geen schande met slechts twee doelpunten verschil. Speelde een hele behoorlijke wedstrijd. Daarnaast was er een gelijkspel tegen Zuid-Korea. Morgen dus de tegenstander. Aziatisch kampioen. Een wedstrijd die vorige week in Noorwegen eindigde in 33-33. En vervolgens was er zelfs een overwinning op Rusland. En dat is ook geen halfwerk. Nederland staat nu na 20 minuten in de openingswedstrijd op het WK in Servië voor met 14 tegen 6. Gooit dan nog een keer zo'n hele leuke Leuke out met wat is het? Nee, het is uh, Smeets die daar ineens opdook voor de kiepster van de Dominicaanse Republiek. Maar zij schiet tegen de paal. Geen doelpunt dus nu. 14-6 is voorlopig de tussenstand hier in Servië. We hebben vier toppers vanavond in de Eredivisie. Maar die ene topper is wel onderin. Want dat is... Uh... De nummer voorlaatste RKC tegen de nummer 14, Cambuur. Cambuur dat het verrassend goed doet, alleen dit seizoen nog niet in uitwedstrijden kon uitblinken. En RKC ja, dat eigenlijk het alleen goed doet tegen toppers Ajax, Feyenoord en vorige week nog Zwolle. En nu moeten ze dus toch het bewijzen tegen een ploeg die maar twee punten hoog staat en die ze dus kunnen passeren. RKC Cambuur, Frank Wielaert. Ja, met de, nog de toevoeging dat RKC het in thuiswedstrijden de laatste tijd wel aardig doet. 3-0 NAC, 1-0 Feyenoord. Kortom, dat gaat allemaal wel naar behoren. In de wetenschap ook dat het bij Kambuur in uitwedstrijden lastig is. Ook pas twee doelpunten gemaakt, nog niet gewonnen in de uitwedstrijden. Dus goede papieren op voorhand voor RKC, maar daar koop je niks voor. Eerst maar eens zometeen gaan beginnen. En die 11 van RKC, die vorige week gelijk speelde tegen Zwolle. En uh, daar bijzonder gelukkig mee waren. In allerlei opzichten. Uh, die elf die zijn blijven staan. Met Joachim dus in de punt van uh, de aanval. De geluksvogel die aan het begin van de tweede helft die fraaie bal achter zijn standbeen langs kreeg. En zo de 1-1 binnen tikte. En daarmee uh, Zwolle nogal van de leg kreeg. En bij... Uh, Kambuur uh, uh, zijn wel twee wijzigingen. Want Hemme is weer terug in de punt van de aanval. En Bijker is weer terug op linksbek. Dat gaat dus ten koste van Van Morsel en Pereira. Die twee uh, zullen uh, weer op de bank moeten gaan plaatsnemen. En Dwight Lodewegers kan dus weer gaan bouwen op zijn vertrouwde elf. Met die verstanden dat Van Brakel tegenwoordig... Een van de middenvelders is een Ritsmaier, Een linkeraanvaller die eigenlijk overal in de aanval wel gaat opduiken. Dan wel aanvallend op het middenveld. Is een beetje een zwerver, de huurling van PSV. Die het vandaag ook weer misschien wel het verschil zou kunnen gaan maken... voor Kambuur een keertje in een uitwedstrijd. Want alleen thuis je punten pakken, dat wordt uiteindelijk een beetje schamel. Belangrijke weken voor allebei. Kambuur namelijk deze wedstrijd tussen Vitesse en Ajax in. Dan moet je eigenlijk bij RKC toch wel... Wel minimaal een puntje pakken. Zeker ook in de wetenschap dat NEC gisteren al verloren heeft van Utrecht. Dat maakt deze wedstrijd natuurlijk extra belangrijk. RKC, deze wedstrijd tegen Cambuur, eentje uit de onderste regionen. En volgende week wacht ADO nog, ook een wedstrijd in de onderste regionen. Dat zijn dus ook belangrijke weken voordat de winterstop gaat aanbreken voor de ploeg uit Waalwijk. Er staat dus wel wat op het spel. Vooral omdat beide ploegen weten, NEC heeft geen punten gehaald. We kunnen dus weglopen van plaats 18. En of ze dat met één puntje, geen puntje of drie puntjes gaan doen, ja, dat zullen we zo meteen gaan zien. En die andere wedstrijd die over een paar minuten begint, is een echte topper. Nummer 6 ontvangt. Nummer 3. AZ tegen Twente. AZ thuis nog ongeslagen. En Twente, ja, er is maar één ploeg die het uit beter doet. Dat is alleen Vitesse. En dat weet ook Arman Afsaroukdoe. Ja, want als je naar de cijfers van FC Twente kijkt, dat nu op een derde plaats staat in de Eredivisie. Dan zou je zeggen, dat staat de ploeg eigenlijk nog best laag. Want de ploeg heeft de meeste goals gescoord van alle ploegen in de competitie tot nu toe. 35 en heeft er ook maar 15 tegen gekregen. Ook het minste van allemaal. Maar goed, Twente staat op een derde plaats. Dus heeft de laatste twee wedstrijden wel gewonnen. En hoopt die goede reeks hier in Alkmaar een vervolg te geven. Terwijl beide elftallen nu onder leiding van scheidsrechter Pieter Vink... het veld opkomen onder een hels hier in Alkmaar. AZ dat uh, iets recht te zetten heeft. Want de ploeg onder leiding van Dick Advocaat. Die onder zijn leiding zo lang ongeslagen bleef. Heeft een paar uh, moeilijke weken achter de rug. Eerst die wedstrijd tegen Roda hier in Eigenhuis. Waar het nog wel 2-2 werd. Maar AZ die wedstrijd met 9 spelers eindigde. En een week daarna. Vorige week was dat. Verloor AZ voor het eerst onder leiding van Advocaat. Het was 3-2 werd het in Nijmegen tegen NEC. In vergelijking met die wedstrijd keert... Uh, Viergever, Nick Viergever terug in de basis. Hij was nog geschorst van die wedstrijd tegen Roda. En ook Ortiz, de Paraguayaan die ziek was voor de wedstrijd tegen NEC, keert terug in de basis Elm en Haps. Die zijn er vandaag niet bij Elm is geblesseerd. En Haps zit niet eens bij de selectie. Terwijl FC Twente daar bij de ploeg van Michel Jansen... ook één wijziging te noteren valt. Shadrach Egan, de kleine Ganees, keert terug in het elftal. En dat heeft alles te maken met de blessure van Quincy Promes. De snelle rechtsbuiten die uh, geblesseerd uitviel vorige week. En dus niet bij de selectie zit. Terwijl we nu één minuut stil te gaan houden voor Nelson Mandela. Gaat de wedstrijd over een paar minuten beginnen. AZ tegen Twente. En wij gaan even uh, kijken hoe het telraam... Van het van de Madenwerk. Nederland tegen de Dominicaanse ja. Republiek 16 voor Nederland, 7 voor de Dominicaanse Republiek, 5,5 minuten nog te spelen. In de eerste helft natuurlijk is het een soort eenrichtingsverkeer, want Nederland is duidelijk de betere ploeg. Maar dat was vooral in de eerste 12 minuten het geval, toen maakte Nederland 10 doelpunten. Daarna stokte de aanvalsmachine toch een klein beetje. De Dominicaanse Republiek verdedigt iets harder. Het is wat fysieker geworden aan die kant en Nederland komt er niet zo heel erg makkelijk meer doorheen. Abbing is nu in de ploeg gekomen, zij staat op middenopbouw. de de bal naar de rechter kant. Daar staat Sanne van Olven. Dan is het tempo er toch weer even uit. Omdat Abbing de paas niet goed ontvangt. Nederland blijft in balbezit met Knippenborg nu in het midden. dus van door de Dominicaanse Republiek stappen dan een heel klein beetje uit. Maar het is genoeg voor Nederland om van afstand uit te halen. Want Sanne van Olven die wordt geen strobreed in de weg gelegd. En zij maakt het zeventiende doelpunt dan voor Nederland. Acht voor de Dominicaanse Republiek. Het is een lekkere eerste wedstrijd voor Nederland om toch een beetje in het toernooi te komen. Om te wennen aan de vloer om te wennen aan het licht. De afmetingen van de hal, dat is tegen een wat zwaardere tegenstander... natuurlijk altijd wat lastiger. Morgen begint het echte, serieuze werk tegen Zuid-Korea. Een wedstrijd die om vier uur zal beginnen hier in dezelfde hal. Voorlopig Nederland op 17, de Dominicaanse Republiek dus op 8... in de slotfase van de eerste helft. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. Sportnieuws. schade tier van Pollkirk. De wedstrijden zijn begonnen. AZ Twente bijvoorbeeld Arman Afsaroglu. Anderhalf minuut onderweg. 0-0 de stand. En hoe indrukwekkend kan een minuut stilte zijn. Die we net in dit stadion hebben gehad voor Nelson Mandela. Je had in het verleden wel eens dat zo'n minuut stilte ontsierd werd door lawaai of fluitconcerten. Maar hier in Alkmaar was het echt ijzingwekkend stil. Prachtig eerbetoon aan het overleden Mandela. Nu gaan we kijken naar de wedstrijd waar het tussen 0-0 staat. AZ dat nu de bal heeft halfwege de helft van FC Twente. Goede balverovering daar van Chelsea Ortiz. De Paraguayan nu dus terug in de basis nadat hij afgelopen weekend door griep was geveld. Maar hij keert terug in de ploeg van advocaat Ortiz. Nu weer aan de bal rond de middenlijn. Speelt de bal even rustig terug op zijn centrale verdedigers. Jan Buitens heeft nu de bal. AZ dat in de openingsfase iets vaker de bal heeft. Twente, wat zelf eigenlijk een gevaarlijke situatie veroorzaakt. doordat Ebicilio de bal iets te kort terug speelt. Terwijl er nu geschoten wordt. en prachtig gescoord wordt ook. door Roy Berends van een ongelofelijk mooi doelpunt. AZ komt na 2,5 minuut op een 1-0 voorsprong. Roy Berends is de doelpunt te maken. en het is een afstandsschot van Berends van een meter op 18. recht voor de goal van Nick Marsman. De bal. Het was een goede aanval van AZ over de linkerkant. Via Wuitens die de bal bezorgde bij Viergever. Viergever kwam met de paas naar Roy Berens. Die nam de bal aan met de borst. En dacht ik schiet hem gewoon ineens op goal. En dat deed hij zo goed dat Marsman erdoor verrast werd. De mooie uithaal van Roy Berens. En Marsman die dan een meter of twee, drie te ver voor zijn goal staat denk ik. Is dan verrast door die knal van Berens. Schitterend doelpunt AZ. 1-0 voor AZ tegen Twente. we nou, eens kijken wat de ruststand wordt bij Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Waarschijnlijk wordt dat 20-9. We krijgen nog één vrije worp voor de Dominicaanse Republiek. Die ballen gaan er bijna nooit in. Want alle speelsters van Nederland staan nu met de handen omhoog op de 9 meterlijn. En je ziet zelden dat zo'n bal er dan in één keer ingaat. Er moet ineens worden geschoten. En daar is het wachten nog op. En dan zullen de Noorse scheidsrechters fluiten voor de rust. En dan heeft Nederland het toch behoorlijk goed gedaan. De bal wordt in de muren gegooid. En zo is inderdaad de Rusland 20 voor Nederland en 9 voor de Dominicaanse Republiek. En ook in Waalwijk zijn ze begonnen. Frank Vieluit... Dik drie minuten geleden en 0-0 is het nog met één aardige aanval van RKC. Waar Joachim probeerde te scoren uit de draai. Beetje half wegdraaiend bij zijn tegenstander. Dat lukte alleen onvoldoende. Schot werd geblokt. Nu is Kambuur in de aanval via Lukoki. Over de rechterkant. schaatje maken, nog een schaatje maken. Achterlijn halen. Proberen de bal bij de eerste paal neer te leggen. Dat lukt op zich ook wel. Alleen vindt hij daar geen medespelers. Wel Jan Seda, de doelman van RKC. En RKC wil in de beginfase het tempo in ieder geval lekker hoog houden. Duits die de bal even over de hele gooit van links naar rechts. Kastelen meteen zijn tegenstander op zoeken. Bijker is dat. Gaat binnendoor buitenom. Uiteindelijk toch buitenom. Maar dat redt hij dan niet. Bijker is hem de baas. En dus kan Cambuur weer komen. Met Ritsmeijer over de linkerkant. Snow die... Dat even laat gebeuren. Ritsmeijer denkt wat Duits kan, kan ik ook. Dus gooit hij hem ook over de hele richting Lukoki. Alleen die wordt niet bereikt. Lukoki was nog niet aan het diep gaan. Die was nog even aan het kijken wat er verder allemaal om hem heen gebeurde. En dus niet alert genoeg om te reageren op die lange bal van Ritsmeijer. Nu even temporiseren bij RKC met Snow. Die wegdraait bij Hemme. Bal naar achteren richting Van Hoevelen. Nog verder terug Seda. Die moet dan uiteindelijk de lange trap geven richting de helft van de tegenstander. Daar staat Bijker om de bal op te vangen op zijn borst. Laat de bal zo van zich af, uh, pakken door Joachim. Dat doet uh, de aanvaller van RKC uitstekend. Bal breed naar Kastelen. Die kijkt, die wacht tot Joachim op zijn plaats staat. En die krijgt hem dan ook nog tegen de kruin van de Luxemburger aan Alleen meer dan dat is het niet. Hij schaaft daar min of meer langs de kruin van uh, Joachim. En dan kan RKC aan de andere kant weer oppakken. En dus... Daar aanval gewoon voortzetten. Dat is dan weer wel goed Duits met de bal. De diepte in aan de linkerkant. Zover komt die bal uiteindelijk niet ver genoeg weg. Schet kan daar niet achter. Hij kan er wel achteraan, maar heeft geen enkele zin om er verder achteraan te gaan. Bal gaat over de zijlijn. Kambuur verdedigt uit. In ieder geval een aardig tempo en een welwillend RKC dat deze wedstrijd snel naar zich toe wil trekken. De wedstrijd tegen Kambuur dus. Ajax is begonnen aan de tweede helft tegen NAC met een 2-0 voorsprong. Ach, nog niet mee ik denk dat na drie minuten spelen Dick in de tweede helft... ...Ajax deze wedstrijd al definitief naar zich heeft toegetrokken. Schöne en Blind hebben zich gemeld voor een Amsterdamse vrije trap. Laat dit dan maar een Hugo Walker-potje worden. Zoals een collega vooraf zei, die ging op Ajax op zondagavond of op zaterdag... ...bij Ajax even kijken tegen een ploeg als nak of er heel veel werd gescoord. Dit zou de derde kunnen zijn, maar Schöne trapt de bal op de handschoenen van Ter Rouwela. Mooie vrije trap van een flinke afstand, dat was zeker 22 meter... Maarten Rauwelaar heeft dus een antwoord. En Het blijft dus bij de 2-0. Na 49 minuten voetballen, bijna in de arena. Na die twee doelpunten van Klaassen. Die twee uitstekende treffers van de middenvelder. Het oogappeltje van Frank de Boer. En Ajax met het balbezit bij de middenlijn. Met de Mooi Sander. De opening zou naar links kunnen. Want in de as van het veld wordt het toch Hoessen. Hoessen kan de bal niet bij zich houden. Lurling, overname. Dan Hadouier. En dan grijpt Blind in. En heeft Ajax de bal heel snel weer terug via Lijon. Die uh, Sillers in het spel uh, betrekt Amsterdamse keeper. Lijon eigenlijk de enige speler van Ajax die een wat mindere indruk uh, maakte. Echt een mindere indruk maakte voor uh, de rust. Ik vond het allemaal net een tikje te traag. Maar Lijon werd een paar keer even voorbij gelopen. De redsback op de linker... Uh, Verdedigingspositie vandaag bij Ajax. Maar Ajax heeft zich opgericht en via Klaassen een ruime 2-0 voorsprong terecht tegen dit nak genomen. Met het balbezit voor Sillessen op de punt van het strafschopgebied Aan de linkerkant van het veld is het mooi Sander, terug naar Sillessen. Veldman deze week nog spelend. Dit weekend tegen NAC dus, maar tegen Milan geschorst naar zijn kaart. Hij is er nog altijd bij en krijgt de bal. Speelt hem terug. Speelt hem richting Silesi. Ik zeg er nog bij. Het zou me niks verbazen als daar straks nog iets gaat er gebeuren met het inbrengen van Denswil. Om alvast te gaan oefenen met de defensie die tegen Milan gaat spelen in de Champions League. Klaassen voor Ajax. Punt straf Rechterkant van het veld aangeschoten tegen Kwakman. Een van de twee mensen bij NAC met een gele kaart achter de naam. Nak moet op zoek naar kansen. Moet ook op zoek diep van binnen naar overtuiging dat er vanavond nog iets mogelijk is in Amsterdam. Voorlopig lijkt het daar niet op. Met die 2-0 voor Ajax tegen Nak in eigen huis. Laten we eens luisteren of uh, FC Twente en Arman Afsaroklo al zijn bijgekomen van die schitterende goal van Bierens. Nou, FC Twente nog niet, uh, ben ik bang. Want die uh, ploeg uh, die laat nog weinig zien in de eerste acht minuten van deze wedstrijd. 1-0 voorsprong dus voor AZ. Twente nog niet helemaal wakker lijkt het. Daar was net ook een goed voorbeeld van toen uh, Ortiz goed doorging. Ten, bij de verdediging van FC Twente. En zomaar de bal veroverde. En hem inleverde bij zijn spits Johansson. En die uh, kan je zo'n kans meestal toch wel gunnen. Dan maakt hij ze ook wel af. De IJsland die er al 10 in heeft liggen. Maar nu schoot hij net naast de goal uh, van Marsman. Levensgrote kansen weer voor AZ. Die gingen niet in. 1-0 dus de voorsprong. Als Twente nu probeert. een keertje onder de druk van AZ uit te komen. door het middenveld Taric. die dan de opening wil zoeken aan de rechterkant. maar die niet vindt. Daarom inlevert bij Ebecilio. Speelt zich af rond uh, de middenlijn nu. Twente wordt teruggedrongen door AZ. Doet AZ goed. Daardoor moet uh, Schilder. De linksback die nog steeds in de basis staat. Dico Kopper speelt normaal op die positie. Hij is inmiddels terug van een blessure. Maar uh, hij zit op de bank. Michel Jansen laat hem uh, daar beginnen. Misschien valt hij nog in. Dat uh, kan die wel Dico Koppers. Maar goed, Schilder die staat dus in de basis. Als Twente nog altijd de bal heeft... De bal even rustig rond speelt, want de ploeg moet even bijkomen van die prachtige goal inderdaad van Roy Berens. En dan is een beetje de bal in de ploeg houden daar wel een goede remedie voor. Twente nu met Castanjos, even uitgezakt uit de spits. Speelt de bal terug op Bengtson, rond de middenlijn. Die gaat dan spelen naar de rechterkant denk ik, waar Rosales nu de diepte in zoekt. Hij doet het anders, gaat naar Castanjos. Levert in bij Thadis. Tadi's met wat trucjes, kan die langs Ortiz, hij draait naar links. Tadi's nog altijd. Thadis speelt dan goed in op Egan, die uitwijkt naar de rechterkant met twee AZ-verdedigers te maken krijgt en dan is het viergever die de bal over de achterlijn loopt. Waardoor FC Twente de tweede hoekschop van deze wedstrijd mag nemen. De centrale verdedigers Bengtson en Bjelland, de lange mannen aan de kant van FC Twente mee naar voren gaan. En die hoekschop genomen gaat worden natuurlijk door Dusan Tadic, de man die daar het meest geschikt voor is aan de kant van FC Twente. Tadic die de hoekschop nu mag gaan nemen van scheidsrechter Pieter Vink. Lange mannen hebben zich verzameld voorin. Even kijken of dat iets kan opleveren. Tadic wacht eventjes. Kijkt wie er vrij loopt. Komt nu met die hoekschop. En die bal die kan denk ik worden weggewerkt. Hoewel Kastanjons probeert er nog aan te zitten. Maar die gaat dan over de bal heen. Waardoor AZ eenvoudig kan uitverdedigen. En voor AZ is er ook geen veldje aan de lucht. Want die ploeg staat op een 1-0 voorsprong. Door dat prachtige doelpunt van Roy Berends. Nog geen goals in Waalwijk bij RKC Kambuur. Frank Wielijt. Weinig prachtigste om van te genieten. 10 minuten onderweg. Inderdaad 0-0. En Cambuur uh, dat probeert uh, RKC vast te zetten. Diep op de eigen helft. Als uh, Snow gaat gooien. Dat probeert hij ver te doen in de richting van Braber. Zo ver komt hij net niet. Ritsmaier kopt dan de bal terug. En dan kan RKC er alsnog afkomen. Maar ook niet verder dan tot bij Leeuwin. En die staat uh, ongeveer bij de middellijn te verdedigen. Namens Cambuur van der Laan. Raapt dan op en dan kan Cambuur gaan opbouwen. Dat gaat een stuk lager tempo dan dat RKC dat probeert. Van der Laan in spelen van Van Brakel. En uh, dan wel even tempo maken als de bal richting Ritsmeijer gaat. Die rekent er dan net niet op met Snow in zijn rug. En dus uh, moet hij uh, daar passen. Want Snow wint dat duel. Nu moet Snow zelf even opletten. Want uh, Bijker bij hem in de buurt. En Bijker maakt de overtreding. Dus kan RKC de vrije trap gaan nemen. Vanaf de rechterkant. De hoogte van uh, de middellijn. Bal naar achteren. Daar uh, gaat hij genomen worden door Guano. Nee, niet. Hij laat hem toch aan Snow. Die uh, de vrije trap dus inderdaad gaat nemen. Kijken Joachim die vraagt alweer in de punt van de aanval. Maar hij is de enige. Dus doet Snow het kort. Kiest even voor het balbezit. En doet dat door de bal helemaal terug te leggen naar Van Hoefelen. En geeft zo Kambuur de gelegenheid om weer uh, diep op de helft van RKC te komen. Seda, ja, die moet dan wel voor de lange bal kiezen. Want wordt onder druk gezet. Bal doorgekopt door Braber, Niet zo heel ver doorgekopt. Van der Laan uh, legt hem dan uh, in de voeten van El Krini. En zo komt Kambuur er dan ineens vanaf. Hemme moet voor zijn linker gaan. Moet dan schieten. Oh, doet dat voor hij wilde eigenlijk naar zijn rechter. Je zag hem zoeken, maar daar stonden twee verdedigers. Dat was niet zo'n hele handige route. En dus toch maar naar links. En daar kan hij niet zo heel erg goed mee mikken. De eerste echte goede kans van deze wedstrijd is voor hem. Maar hij mist na 12 minuten RKC tegen Kambuur 0-0. En ook na een minuut of 12-13. AZ tegen Twente 1-0. Een schitterend doelpunt van Berens. Al in de tweede helft bij Ajax Nak. Een minuut of tien gespeeld 2-0. Allebei de goals via de voorruster waren van Klaassen. En de late wedstrijd straks komt uit Eindhoven. En gaat tussen PSV en de koploper Vitesse. En het Nederlands handbalteam staat bij rust. Met 20-9 voor tegen de Dominicaanse Republiek. Hoe het allemaal afloopt hoort u na het NOS Journaal van 8 uur met Marielle Hageman.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 Handel? Handel is de composer. Ja, ik weet niet. De documentaire yeah. Alle snaren zijn gespannen in Bhutan. Radio 1, morgenavond, om 9 uur in Holland Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld New York voor 549 euro. Kaapstad 799 euro. Of Istanbul voor maar 169 euro. Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl slash vakantie. Boek snel, je hebt nog vier dagen.